10 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Alfa aan de Rijn is vanavond bij winkelcentrum De Ridderhof... stilgestaan bij de schietpartij die gisteren zeven mensen het leven heeft gekost. Op de herdenking waren duizenden mensen afgekomen. Waarnemend burgemeester Eenhoorn zei dat 9 april niet zal worden vergeten. Hij deed een oproep om met z'n allen te werken aan een veiliger maatschappij... waarin zoiets nooit meer kan gebeuren.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 Bij het neerslaan van die betogingen zijn al minstens 170 doden gevallen. Het weer. Het koelt snel af. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen een zonnige dag. De temperatuur ligt dan tussen 15 graden op de Wadden en 22 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond NOS langs de lijn. Epke Zonderland was vandaag de grote man op de EK Turnen in Berlijn. Hij werd eerst op rek en tweede op brug. Eindelijk een gouden medaille. Maar hij kijkt alweer vooruit. Het is een hele goede prikkel om, uh, om weer uh, die trainingszaal in te gaan... en uh, maar hard te blijven werken. Want je weet dat je er nu nog niet bent. De Kassai-klassieker werd verrassend gewonnen door Johan van Summeren. De Belg arriveerde als eerste op de wielerbaan in Roubaix. Hij ziet achtervolgers op een halve baanlengte rijden. Gaat nu rechtop zitten en de armen de lucht in. Een koele blik bij Johan van Summeren. Hij wint Parijs-Roubaix 2011. En in de Eredivisie kwam de top 3 in actie. Ronald van der Geer, wordt de competitie weer spannend? Ja, het is een in in kopper, Als de spitsen van de topclubs net zo scherp waren geweest als ik, nu met deze opmerking, dan had het niet <lacht> meer spannend geweest. Maar ja, gezien de uitslagen kan ik dat niet ontkennen. En naast eerder, wist je nog meer? Ja, we hebben straks uh, zeer opvallend nieuws over Rick van der Boven. Een opvallende uitspraak van de misschien wel vertrekkend eigen directeur. Oh, ik ben benieuwd. Dat later. Maar eerst, Nederland heeft er een Europees turnkampioen bij. Epke Zonderland versloeg in Berlijn zijn Duitse concurrenten en won voor het eerst de hoofdprijs op een EK. Op de rekstok zijn favoriete onderdeel. Het werd een bijzondere dag voor de Vries. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het gaat in Nederland-Duitsland worden vanmiddag. Even kijken, hier bij een van de standjes. Kan je foto's kopen? Toch, zeer viele foto's. Van uh, allerlei turners. Ja, heeft u ook foto's van Epke? Ja, die hangen hier al. Nou, ik zie ze niet hoor. Ik zie alleen maar Duitsers. Philip Boy, Fabian Hamburgen. Ja, je zou ze in zijn. Oh, daar helemaal onder. Ja, twee stuk, twee schöne rekfoto's. Ja, een strijd dus tussen Epke Zonderland en Philip Boy. Even bij de Duitse collega's informeren. Philip Boy is hier aangetreden in rekfinale niet om um een medaille te winnen. Hij had gezegd, hij wil die goldmedaille Möglicherweise wil hij heute te veel. Maar eerst is er nog de finale van de brug. Ook dat wordt in Nederland-Duitsland. Het is Marcel Nooyen die wint, maar Epke Zonderland die tweede wordt. Die is al vast in de pocket, heren. broer van? Ja, zeker. Hartstikke mooi. Dit is uh, fantastisch dat hij op brug ook uh, nu bij, de bij de beste mengt eigenlijk. Uh, yeah. Had je er rekening mee gehouden dat hij uh, hier zilver zou pakken? Nou goed, hij was natuurlijk als tweede geplaatst, maar... Uh... maar die Petkov-Zek is toch een grote naam bij het brugturnen? Ja, precies. Ook, die was als eerste geplaatst. Uh, die maakte een fout. En, uh, maar goed, inderdaad, er waren een aantal uh, super bij. Dus uh, ja, het is altijd afwachten. Maar goed, hij, uh, het is niet meer een opwarmertje voor rekstok. Dat moet ik ook niet meer zien. Hij pakt gewoon die een zilver medaille op brug. Dus uh, ja, dat is super. Het is niet echt een opwarmer meer voor de rekstok-finale, maar het is wel een heerlijk gevoel, denk ik, voor hem. Hè? Ja, precies. Het stimuleert natuurlijk fanta wel uh, fantastisch voor de rekfinale. Dus... Uh, nou, nah, dit is gewoon een, gewoon een zilver medaille. Fantastisch, ja. En zo staat Epke Zonderland zomaar op het podium voor de Flower Ceremony, zoals dat wordt genoemd. Wetende dat hij na deze huldiging snel weer in de voorbereiding moet op direct zoekfinale. Hallo Friesland. Hallo, meneer. De vlag die hangt al, hè? Ja, die moet er hangen, hè. Altijd leuk. Want u moet wel een beetje tegenwicht bieden aan al die Duitsers hier. Ja, maar dat doen we ook wel. God, dit staat straks op kap natuurlijk. Dit wordt een dag, met spanning. Dan moet die finale nog komen. En daarin wordt Sworder geturnd. Allereerst door de grote concurrent, Philip Boy. Maar ook door Epke Zonderland.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 Misschien komt er nog een kans hier om het hem te geven, hè? Zieke hierom. Finale Rekmena. From Netherlands, Epke Sunderland. Epke, van harte gefeliciteerd. Dit heb ik vanmiddag nog voor jou gemaakt. Alsjeblieft. Dank je wel. Je had er uh, volste vertrouwen in. dat. duidelijk, ja, uh, jongen. <laughs> Dank je wel. Het is wel echt uniek wat je hebt gedaan. Hè. Eén turner die twee medailles wint op één dag. Ja, het is uh, niet vaak, ik, ik kan me niet herinneren dat het ooit is voorgekomen. Dus uh, uh, echt fantastisch, inderdaad. En uh, ja, hier nu uh, ceremonie, dus uh, hartstikke leuk. Maar uh, het mooiste vind ik nog om de familie even, even te zien, eindelijk. Uh... There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go van Adele. Wat een goal! De Eredivisie. de goal. De top 3 kwam vandaag in actie en dat leverde voldoende spanning en spektakel op. Koploper SC Twente verspeelde punten tegen Roda JC. Het werd 1-1. Ik begrijp er helemaal niks van. Helemaal niks van dat Theo Janssen deze strafskop niet nam. Een hele belangrijke strafskop in zo'n topwedstrijd tegen PSV. En dan gaat Ruiz achter de bal staan. Mag ik gewoon zeggen dat ik er niets van begrijp. PSV profiteerde niet van het gelijke spel van de concurrent. De Eindhovense ploeg speelde ook gelijk. En ontsnapte tegen Heerenveen zelfs aan een nederlaag. PSV nu met Zeefuik, een van de invallers. Ook Toyvonen is erin gekomen. Nu lens aan de rechterkant probeert met een versnelling Broyer uit te spelen. Daar is de 2-2 van Ola Toyvonen. Wat een krankzinnige middag is dat. Deze zondagmiddag, de 10 april. Grote winnaar van het weekende werd Ajax. In Amsterdam werd Groningen met 2-0 opzij gezet. Sulemani loopt met de duim in de mond te kijken naar het publiek. Het publiek dat hem toejuicht. Want de aanvallen van Ajax heeft de Amsterdammers dan eindelijk op een 1-0 voorsprong gezet. En dan kan het elftal van Frank de Boer zijn geluk niet op. De vierde wedstrijd speelde zich niet af in de top van de eredivisie. Feyenoord won opvallend makkelijk, met 4-0 van FC Utrecht. Herinnert u zich Diego Pieseswar nog, die wel eens een mooie goal maakt af en toe. Dat is al heel lang geleden dat hij die bal van lekker verder in krulde... in de verre hoek, en hij doet het vandaag gewoon nog maar weer eens. FC Twente is nog altijd koploper, PSV nog altijd de nummer 2. en Ajax nog altijd nummer 3. Alleen zijn de Amsterdammers wel dichterbij gekropen. Het ja, moet gezegd, Ronald van der Geer is aangeschoven vorige week. Zei dat het nog wel eens heel spannend zou kunnen worden bovenin. En dat Ajax zich zomaar zou kunnen melden voor de titel. Je hebt er verstand van. Ja, nou ja het, het, is, uh, het is raar wat er, uh, wat er natuurlijk allemaal, uh, allemaal gebeurt. Hè? Er is maar geen ploeg in vergelijking met vorig jaar die het verschil kan maken en die nou eens weg kan lopen. En nou ja, dank voor het compliment zou ik dan uh, ja. er aan toe kunnen voegen. Maar het zat er natuurlijk allemaal wel een beetje in. Alle ploegen zijn aan het rommelen bovenin. Nou ja, en vandaag hem daar geen uitzondering op. Maar is vandaag duidelijk geworden dat Ajax echt de slijpmodenaar van de competitie wordt? Ja, we hebben al vorige week naar het programma gekeken... en uiteindelijk geconcludeerd dat Ajax wellicht het makkelijkste programma heeft... van, uh, van, van de drie ploegen. Ik vond Ajax vandaag ook niet heel overtuigend, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, de eerste helft wat mogelijkheden tegen FC Groningen... en in de tweede helft waren er best kansen, ook voor Groningen. Maar ja, je kunt niet anders concluderen dan vandaag. Als Ajax wint dat het de grote winnaar is van dit weekend. Sluipmoordenaar, dat moet nog blijken. Maar in elk geval de eerste stappen uh, lijkt te worden gezet. Met dank aan alle missers, uh, zal men in Amsterdam denken natuurlijk... in, uh, in Eindhoven in, en in Enschede, waar het met name in Enschede niet nodig was geweest. Het is, er komen we straks op terug. Het is natuurlijk wel opmerkelijk dat dit uh, bij Ajax gebeurt... op een moment dat het bestuurlijk nog heel onrustig is. Ja, dat was vandaag ook heel goed te merken in de Arena. Het ging uh, natuurlijk over voetbal, eindelijk weer eens. Je zag ook iets van opluchting, van nou ja, er wordt eindelijk weer eens gebald in de Amsterdam Arena. Uh, maar je zag ook dat het publiek duidelijk bezig is, ook met andere zaken. Heel veel spandoeken, heel veel spreekkoren. En toch met name, dat, dat, in die balans slaat het wel door in het, uh, in het voordeel van, dan zeg ik maar even voor het gemak, het kamp Kruif. Mm. Um, Kreten als Johan, geef ons de club terug, uh, kom snel terug om onze trots te verdedigen. Dat soort dingen, dat domineerde wel aan spandoeken. Doeken in, in, in de Amsterdam Arena. Dat moet worden gezegd. Um, de directeur Rick van der Boog die had ook nog wat te melden... over Johan Cruijff en over de uh, reactie van enkele supporters. Uh, de directeur van Ajax in gesprek met Joep Schreuder... doet opmerkelijke uitspraken. Hij uh, praat over de ontstaande situatie bij zijn club. Ik wil daar toch iets gewoon over kwijt. Het is de eerste keer dat ik het ook doe. Ik heb uh, geprobeerd mijn snuit te houden in de afgelopen week. Maar als je anderhalf, twee weken terug... een voorzitter hebt van een raad van commissarissen... die na heel veel gesprekken eh, genuanceerd probeert naar buiten te brengen wat er gebeurd is. En dat doet omdat hij vindt dat het niet binnen de normen en waarden van Ajax past als club, als vereniging. Eh, daarmee de ledenraad informeert. En als wij de ledenraad informeren, moeten wij ook naar buiten toe treden, hè, want het zijn aandeelhouders. Dus ook op een correcte manier, gewoon genuanceerd, die boodschap naar buiten brengen. Waarin, hè, en dat kan ik ook bevestigen alles 100% onderbouwd moet zijn met gewone berichtgeving, met no normale nature... Eh, met normale mails, met normale sms'en... waarin repeterend een gedrag is vertoond wat voor ons on onacceptabel is. Dan verbaas ik me ongelooflijk over een discussie die daarna losbarst... van ja, het zal zo niet bedoeld zijn. Nou, ik vind dat als je één keer... want ik, ik heb ook wel eens een slip of the tong, dus de één en misschien wel twee keer... maar als het repeterend is... Dan neem je zo'n beslissing als raad van commissaris en als voorzitter en breng je dat naar buiten toe. En dan is het einde discussie. Dan is dat zoals het is. Wat is dan de inschatting volgens u dat tien dagen later, nu hè, die discussie over de toon naar de achtergrond wordt gevoerd, volgens u? Nou, ik denk dat dat, eh, voordat we weer op Dennis en Wim terugkomen, ik denk dat het heel lastig is voor het publiek, voor de supporters, eh, als een icoon van zijn paard afvalt. Eh, wij zijn er maanden mee bezig, want we wilden niets liever dan Johan erbij betrekken op een normale manier advies... de steun hebben, gewoon naar je achterban toe. Wij hebben daar een tijd voor gehad om daar aan te wennen. En op een gegeven moment zeggen we, ja, maar dit kan echt niet. Want ook Johan is niet groter dan Ajax. He, wij zijn het zeker niet, maar zelfs dat icoon is niet groter. En dan weet je op een gegeven moment dat, dat hij van zijn paard gaat vallen. Dat is voor het publiek natuurlijk heel lastig. Die wordt er plotseling mee geconfronteerd en die denkt: wow, wat gebeurt er? En het blijft wel de allerbeste voetballer die Ajax ook gehad heeft... die Ajax op de kaart heeft gezet... Alleen, ja, dit is gewoon buiten elke proportie geweest. En nogmaals, Ajax is groter dan, uh, dat heb ik vanaf dag gegeven, gezegd dan Rick van der Boog. Ajax is ook groter dan Kruijf. Wanneer houdt het voor u op? Wanneer denkt u in het belang van de club? Ja, nou is klaar. Hier kan ik niet tegen winnen. Hier kan ik niet tegen vechten. Ja, dat zijn verschillende dingen. Kijk, ik, ik heb niks te winnen. Um, ik denk wel dat, dat als je ziet wat er nu gebeurt, dat het voor een huidige directie lastig is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 No. Ja, dat laat, laat dan duidelijk. duidelijkheid nee te dat... wensen over, dat wilde hij ook zeggen. Ja, je haalt woorden wat dat betreft uit mijn mond. Nee, je kunt niet anders concluderen dan luisteren naar Rick van der Boog... dat het einde nabij is, dat hij de termijn... en ook tot het einde van het seizoen afmaakt. Ja, dan komt er een nieuwe raad van commissarissen in de wetenschap... dat dat ja. niet een raad van commissarissen zal zijn... die steun zal geven aan de huidige directie. En hij praat over een wij voor hem. Dus dan lijkt het erop dat de huidige directie van de Aad, van de Boog en Slop... aan het einde van het seizoen vertrekt uit de, uit de Amsterdam Arena. En ik ja. moet heel eerlijk zeggen dat zet dan toch ook die beslissing om Bergkamp en Jonk, even tussen aanhalingstekens de wacht aan te zeggen, het contract niet te verlengen, zet dat toch ook wel in een wat, wat ander daglicht. Wat hij doet is eigenlijk tot het einde van zijn rit, en dat is dus juni eind juni, begin juli, doen wat een, een bedrijf moet doen als er mensen zijn die volgens de directie geïnfiltreerd hebben hè, en dingen hebben gedaan buiten de normen en waarden om. Zie Bergkamp en Jonk meegeschreven aan een rapport wat uiteindelijk een, een velt over de directie. Ja, dan moet een beslissing nemen, dat heeft hij gedaan. En hij zal ongetwijfeld nu denken, ik neem al deze beslissingen allemaal in het voordeel van Ajax. Ik kijk even niet naar de druk van buitenaf. En aan het einde van de rit uh, zal hij alsnog zijn biezen moeten pakken, maar dan valt hem niet te verwijten dat hij niet daadkrachtig is geweest. Hij zegt overigens ook nog uh, uh, dat, het publiek, uh, dat hij het publiek niet kwalijk kan nemen dat zij niet inzien dat een icoon van zijn paard is gevallen, zoals hij dat zegt. Ja. Oh, maar hij bedoelt ermee te zeggen: wij hebben die hele ontwikkeling meegemaakt. En voor ons kwam het niet als een verrassing. Nee, en voor het publiek wel. Ze okay. hebben het natuurlijk zelf naar buiten gebracht. Ze hebben, um, hè, en, dan gaan we gaan er even vanuit dat ze dat. Hè, de nuance vond ik wel meevallen overigens in het verhaal van Coronel. Dat was niet zo heel ongenuanceerd. Ik bedoel, daar werd man en paard genoemd. En dat, uh, dat was een heel duidelijk verhaal. Wij schrokken toen, we zaten hier samen die avond. Hè, wij schrokken van de toon. En er is inderdaad natuurlijk daarna een campagne gestart. Met name om maar die druk weg te nemen bij Kruijf. Om er maar voor te zorgen, ja, Kruijf wist van niks. Het is de groep rondom hem die deze toon heeft, uh, heeft gebruikt. En die dus eigenlijk de normen en waarden heeft overschreden. En, en ja, de, de, de geruchten zijn zelfs... Dat wordt ik vanmiddag in de Amsterdam Arena dat Kruijff inmiddels met zijn zaakwaarnemer Rutger Koopmans ook gebroken heeft? Ja. Goed. Uh... Maar hij gaat weg. Dat, dat lijkt me duidelijk. Dat ja, is de, dat, de van de, de dat is toch, ja. ja, Ik vind dat, uh, ik vind dat nieuws. Want dat ja. heeft hij niet eerder gezegd. Ja. Goed. Ajax uh, kon een grote winnaar worden. omdat PSV en Twente punten lieten liggen. Uh, straks reacties uit Eindhoven. Nu is het gelijkspel van de regerend landskampioen: 1-1 tegen Rode -Jesse. In een wedstrijd die werd gekenmerkt door twee strafschoppen van Twente. Wie gaat de strafschop nemen? Is het weer Theo Jansen? Die tegen PSV een formidabele strafschop nam. Zo koelbloedig was Theo Jansen toen in de situatie tegenover de keeper van, uh, van PSV. Nu gaat het Ruiz die gaat het doen. Ruiz gaat de strafschop nemen en niet Theo Jansen. Ja, er zijn drie spelers aangeduid in de volgorde door de trainer. En de spelers, dus drie spelers aangeduid in een bepaalde volgorde elke wedstrijd. En de spelers hebben de mogelijkheid om dat te veranderen.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 En mag ik nou één ding opmerken? Ik begrijp er helemaal niks van, helemaal niks van dat Theo Jansen deze strafschop niet nam, een hele belangrijke strafschop in zo'n topwedstrijd tegen PSV. En dit is ook hartstikke, hartstikke belangrijk. En dan gaat Ruiz achter de bal staan. Mag ik gewoon zeggen dat ik er niets van begrijp? Now once uh, they asked me if I, I would like to take the yes, ja, then I decide, then I didn't change my mind veranderd. I...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 Je moet dat incasseren. We gaan er ook niet te constant uh, te negatief zijn over allerlei zaken. Twee strafschoppen in de wedstrijd, daar ben je niet gewend. Uh, daar kun je over blijven discussiëren. Het is wat het is. Uh, ik ben vooral blij. Uh, en dat wil ik vooral onthouden. Het meer op wat we hier gespeeld hebben. En uh, wat we getoond hebben op onze manier. En uh, wat u net aangaf, ook een terechtgelijk spel gehad. Ja, dat was de rode trainer Harm van Veldhoven, overduidelijk. Uh, en dan kreeg de doelman van de Limburgers Proes ook nog eens rood bij de tweede strafschop. In blessure tijd: Twente-verdediger Rosales rood. Uh, die voorkwam dat Twente nog uh, die tegenstoot. Ja, een, een, professionele overtreding. Professionele overtreding. Maar goed, die moeten ze dus wel missen. Uh, die die strafschop van Ruiz, uh, als hij erin gaat, O en A. Maar dit is wel heel erg zullig. Ja, ik snap, ik snap die keuze niet. Um, Ros hem gewoon erin. Precies, opleiding. dit is uh, bij 3-0, 4-0. Ja. En hè, als je zo ver voor staat en je krijgt een, een penalty te nemen... dan mag je het op deze manier doen. Maar als het uh, zo belangrijk is en je hebt zoveel moeite om te scoren... en je krijgt deze buitenkans, dan uh, mag er geen risico worden genomen. Dat valt hem te ja. verwijten. Het meest opvallende vond ik nog bij de uh, tweede penalty... die Jansen ja. dus, uh, die we net hoorden, die erin ging. Ja. Dat Ruiz in eerste instantie naar die bal liep omdat hij hem wilde nemen. Ja, hij wilde zich. Je zag hem heel duidelijk naar de bal. Hij wilde ja, op zoek ja, naar een vantje ja. laten zien. Ja, ik kan het wel. En toen heeft Jansen gedacht die. Uh ja naar zeggen. Uh, Ruiz zelf heeft gezegd, neem jij hem dan maar hè? Bij, die, bij die eerste penalty. Toen heeft Jansen ongetwijfeld gedacht, ja, maar dat gaan we niet meer doen. Je gaat niet met mijn centen en met onze eer spelen. Ik ga nu die, uh, die penalty nemen. Bij Al de tweede bedoel je? Bij, ja, ja. ja, bij die tweede, sorry. Ja. Heeft hij zijn verantwoording uh, genomen en, en Ruiz bij die bal weggehouden gelukkig maar voor, uh, voor FC Twente. Nou, ik vraag me af of Jansen die eerste bal ook niet had moeten nemen, hoewel hij ook niet kan voorspellen dat Ruiz dit gaat doen natuurlijk. Ja. Dit is ergens in zijn, uh, zijn hoofd opgekomen en dat was een heel Slecht moment. Maar goed, Jans is geen ervaren penalty-nemer, want hij heeft er geloof ik maar twee. En dit was de derde, geloof ik, zijn carrière. Ja, die maar die twee mee. waren wel op beslissende momenten. En ja. hij bleef wel ijzig kalm. En ja, ja dat, daar valt toch ook iets voor te zeggen als je het uiteindelijk hebt. Vorige week deed hij het ook. En toen stond het er ook wel druk op de ketel. En ja. wat dat betreft, uh, nee, hij had, het, uh, hij had het naar mijn idee moeten doen. Hij voelde zich misschien zelf ook wel wat schuldig. Want ik begreep dat hij... Uh, er stonden tien journalisten op om te wachten. Maar hij heeft de achteruitgang even genomen deze keer. Ja, kan ik me iets <lacht> meer voorstellen. Um, dan nog uh, de, de rode kaart van Salas. Rosales, ja. bedoel ja, dank, jij? Dank ja. Die heb ik hier nog op een briefje staan. Maar daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Dat ja. was gewoon een professionele overtreding. Um, nou, we het even over PSV hebben. Die ploeg wist al... Uh, dat er bij winst weer naast Twente zou komen. al oude discussie, of dat nou verlammend werkt... Of dat, dat je dat nou, uh, he, of dat nou stimulerend werkt. Wat voor invloed heeft het? Heeft het überhaupt enige invloed? Volgens mij niet. Volgens mij speelt een, een ploeg gewoon zijn eigen, zijn eigen wedstrijd. Het is wel zo dat er vaak bij de ploeg die bovenaan staat... een ja, wat gekke druk loskomt. Maar ik denk dat de PSV... De gewoon zijn eigen wedstrijd die ze gaan spelen... zich niet in de war heeft laten brengen door uitslagen die het al wist. En, en ja, PSV heeft, uh, had, had de wedstrijd uiteindelijk kunnen beslissen... en met een gelukje maakt het uiteindelijk nog de, de gelijkmaker. Maar ik denk dat het uh, niet verlammend en ook niet stimulerend heeft gewerkt 2 en achter, slotfase, weer de slotfase. Ik geloof voor de zesde keer dit seizoen. En dan ja. komt Ola Toivonen die schiet de gelijkmaker binnen. Uh, hij raakt erbij trouwens geblesseerd. U hoort PSV-coach... Fred Rutte, direct na afloop van een uh, enerverende en slecht verlopende week voor zijn ploeg. Ik zal het heel zachtjes uitdrukken. Het is een hele vervelende week. En het uh, slot van die week is nog, nog, nog meer vervelender. Als je... je had gewoon weer bovenaan kunnen staan. Ja, ook dat. Je naar de ranglijst kijken. Uh, uh, ja, onnodig een, een wedstrijd weggeven van twee momenten. Uh, twee keer komt de tegenstander voor de goal. en Twee keer is het een goal. Ja, dat is toch wel heel erg verrassend. Nou word je gered in de slotminuut door Toyvone, die scoort nadat hij eigenlijk zelf een overtreding maakt. Maar er ook weer met de blessure van af moet. Is dat weer zijn hemstring? Ja, dat is, dat is wel zijn, uh, zijn hemstring, ja. Ik, ik, weet, al, ik weet absoluut niet uh, hoe het er nu uh, voor staat. Dan moeten we even 24 uur afwachten. En dan wachten we dus even af. Maar heb je daar bewust een risico meegenomen of dacht je dat alles goed zou zijn? Nou, kijk, risico's neem je altijd van spelers die terugkomen van blessures en... Uh, en uh, dit hebben we wel overwogen, hebben we dit gedaan... samen met de medische staf. En hij, hij zelf stond daar ook achter. Dus wat dat betreft is dat, is dat wel een risico. Maar ik, ik ben hoopvol en ik denk dat de schade wel heel beperkt is. En de groet uit Amsterdam, ook naar Enschede. Want die doen wij mee.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 En dan eerstmaals richting donderdag Benfica. Fred Rutte. En dan nog even over die gelijkmaker van Toyfone... die dus gelijk geblesseerd raakte. De vraag is of hij geblesseerd raakte bij het intikken... of bij het neerleggen van zijn tegenstander. Want de Zweten maakte namelijk overduidelijk een overtreding... voordat hij scoorde. Het was scheidsrechter Pieter Vink ontgaan, ontgaan. En dat gaf hij ruidelijk toe. Ik zag niet de overtreding die ik later op tv terugzag. Bij jullie. En uh, wat ik wel zag is gewoon uh, wat de scheidsrechter eigenlijk ziet... Uh, de man uh, met de bal volgen. En... Uh, ja, en op het moment dat ik kijk, staat Toyfoon die tikt die bal in. Maar uh, ik heb net de beelden teruggezien, hij maakt daarvoor een overtreding. En dus? Ja, en dus had die goal niet uh, toegekend moeten worden is tragisch, want uh, wij hebben herhalingen en we kijken nog een keer en we zeggen, goh, onder in beeld lijkt dat niet op. Uh, dat heb jij niet. Um, ik wil niet weer de discussie opstarten of we niet eens een keer naar technische hulpmiddelen moeten, maar je moet bijna wel naar dit soort situaties. Ja, maar dat is iets natuurlijk wat wij, wat wij al, al jaren roepen, graag zelfs, want dan krijg je uiteindelijk gewoon uh, de verdiende winnaar, degene die de meeste goals maakt. En, uh... Ik denk dat iedereen die voetbal het warme hart toedraagt, uh, dat moet toejuichen dat die beelden komen. En uh, ik zeer zeker. Ja, en het tragische is dat los van het feit wie de wind of wat er nou uh, voor een uitzag op het bord staat, dat jij door dit soort momenten denk ik, ook gewoon doodziek naar huis rijdt. Ja, dat heb je goed geformuleerd. Ik ben hier echt heel doodziek, want het was een ontzettend leuke wedstrijd. Ik denk dat we het uh, goed gedaan hebben, maar dat, daar, daar uh, koop je niks voor. En dan, uh, je rijdt met een ontzettend vervelend gevoel naar huis. jij zegt de vink. Jereveenbo Veenboos, vink met een nagevoel naar huis hm. en PSV uh, ontsnapt. Ja, en niet alleen daar, hè? want uh, er, er was in de wedstrijd ook nog een, een kans voor Assaidi, die er uiteindelijk ook in, uh, in had gemoeten. En dan was het 3-1 geweest en dan had PSV helemaal nergens recht meer, meer gehad. Ja. Nou ja, die ging er niet in hè? en uiteindelijk, uh, ja, het was een overtreding op Hakloent uh, van, van Toivon. Hij, uh, hij maakt eerst die overtreding, daardoor heeft hij ook die vrijheid op die paas. Ja, als het in de WK-finale gebeurt, zeggen we, goed gedaan zeg. Als we daarmee winnen. In Nederlands voordeel is wel. Dat zeggen wij natuurlijk niet goed gedaan. Nee, dat lijkt me niet. Maar even toch, twee gelijke spelen bij Twente en bij PSV. Het lijkt er toch een beetje op dat het Europees voetbal... er toch wel behoorlijk in begint te hakken. Ja, je bent geneigd om dat natuurlijk te zeggen. Kijk, bij PSV hangt natuurlijk wel boven het hoofd... dat het een hele slechte week heeft. Met eerst die nederlaag tegen Twente. Vervolgens dit verhaal van de week tegen Benfica. En nu weer niet heel erg goed. Bij Twente, moet ik heel eerlijk zeggen, Twente was best dominant. En Twente creëerde heel veel kansen. Als Twente gewoon van die kansen er één of twee meer maakt... is er niks aan de hand en had helemaal niet zoveel te duchten van rode JC. Dus ik vind het bij Twente lastig. Zeker ook, we hebben het net over die penalty gehad. Ja, heeft dat te maken met Europees voetbal door de week? Nee, dat heeft gewoon te maken met slimheid of domheid... van de betrokken uh, voetballer. Dus ik, ja, ik vind het niet helemaal met elkaar te vergelijken. En ik vind ook niet dat het Europees voetbal... nu een hele dikke stempel heeft gedrukt. Meer bij PSV dan bij, uh, bij FC Twente. Maar ja, jij zegt net wel, van, uh, toe, toen we het er even over hadden... Van, uh, eens kijken wat anderen er voor last van hebben. Nou, we zitten te kijken naar Villarreal tegen uh, Valencia. En daar staat Valencia gewoon met 4-0 voor. Dus dat zou de theorie bevestigen dat Europees voetbal toch eh, erin hakt en dat je daar in de competitie last van hebt. Je hebt natuurlijk wel iets moeten doen door de week, maar... Um, goed, uh, dan hebben we alle bijzonderheden uh, wel doorgenomen, behalve dan uh, de, ja, de, jouw bekende top 5. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, laten we maar beginnen dan. Genant. Dat vond ik het uh, spel van Willem II tegen Heracles. Ik bedoel, als je uh, zes doelpunten maakt met tien man... Tegen Willem II, dat vecht voor de laatste kans. Ja, dat kan toch helemaal niet. En uh, er zat geen plan in. Ik heb het uh, zelf nog vergeleken met uh, op zaterdagavond een stukje gaan rijden. Het adres wel weten, maar geen navigatie bij je hebben. Het was uh, ja, erbarmelijk. Het was, het was <lacht> Willem II is al, is al gedegradeerd. En uh, ja, chapeau voor Herakles, Maar Willem II uh, kunnen wij afdoen als uh, genant. Beetje dom. Ja, daar kan ik niet omheen. Dat is toch die penalty van Ruiz tegen Rode JC. Ik weet niet welke draadjes en niet goed met elkaar verbonden zitten... op het moment dat je de 1-0 kan binnenschieten. Maar bij Ruiz was er even dikke kortsluiting. En ja, je overschat jezelf wel heel erg... als je zo een penalty denkt te kunnen nemen. En die proest natuurlijk gewoon een held. Want normaal vallen die keepers en dan ziet het er allemaal schitterend uit. En die denkt, hé, hey, wat doet hij nou? Weet je, wat? blijf gewoon staan. En die had hem gewoon klem. Ik vond, uh, ja, dat was dan wel weer mooi van hem. Het doelpunt... Dat eens even zoeken, want die van Goossens was ook mooi. Maar kies toch voor Diego Bieseswar. Omdat hij het op zijn ja, bekende wijze doet. Hè, naar binnen komen en die bal erin krullen. Dat was een uh, fantastische goal. Die uh, Bieseswar, waar we heel vaak negatief over hebben gesproken, maakte tegen Utrecht. En als hij iets goed doet, verdient hij het ook om uh, genoemd te worden. De persconferentie. Ja, de, de, de, uh, vanmiddag bij PSV leek Ron Jans wat geïrriteerd te dus zijn. Moest erg lang wachten op Fred Rutte. Het einde van de persconferentie van AZ afgelopen vrijdag was, uh, was buitengewoon aardig. Omdat een van de uh, Alkmaarse journalisten zijn dochter mee had genomen. Verbeek sloot de persconferentie tegen NAK af met de vraag... is dat je assistent of is dat je dochter? Een man riep zoiets van dit is mijn dochter Sophie. Waarop Verbeek zei nou die kan je dan wel eens wat vaker meenemen. Want uh, dat maakt het allemaal een stuk aantrekkelijker hier. Dat vond ik wel uh, een grappige ontspannen manier van een persconferentie. Die besluiten de elleboog. Ik heb even gezocht, maar we hebben er toch een gevonden. Frank de Moesje deed het in de wedstrijd tegen Feyenoord. Het is uh, niet als zodanig beoordeeld. De actie wel. Er is wel een vrije trap gegeven, maar uh, hier was het geen zwaaiend armpje, maar wel degelijk een, een elleboog. Het past zo bij Frank de Moesje, maar het zou er eigenlijk niet zo bij moeten passen. Goed, sluiten we het uh, Eredivisie-overzicht af. Ja, je pakt je spullen, maar je blijft nog even lekker zitten. Oh, ja? Uh, ja? want we gaan het even over Louis van Gaal hebben. Oké. Okay. Ja, die is ontslagen bij Bayern. zoals jij wellicht weet. Als je ja. dat niet weet, dan moet ik je even bijpraten. Dan nee, nee dat nee, dan nee, ik ik gaan. Heb je meegekregen? Ik heb dat <laughs> Uh, teleurstellend uh, uh, seizoen, uh, teleurstellend gelijkspel. Dat was een beetje de druppel die uh, de emmer, bekende emmer en de kruik... zoals we straks zullen horen, uh, deed overlopen of misschien wel barsten. Uh, Van Gaal, de laatste maanden uh, bezig bij, uh, bij Bayern. Als je daarnaar kijkt, is het dan verrassend dat dit nu gebeurt? Nee, volgens mij gaan we zo naar Oelie naar Heuners luisteren. En ik had het idee toen ik daarnaar luisterde... dat deze man uh, maanden al op dit moment heeft gewacht. Dat hij op deze manier de pers kon, kon uh, toespreken. Zullen maar even Nee, luister maar. Ja, ja, ja, ja. ja, want dat is eigenlijk wel dood. We hebben ons al problemen gemaakt die vullig unnodig waren. Die den ganzen verein totaal dogeinander gebracht hebben. dat zouden zich Louis van Gaal maar overleggen. hij genau op deze problematiek van het gesamte voorstand... en van Christian Nerlinger. Ik weet dat hij in Qatar, zeer genau darauf aufmerksam gemacht hat... nicht daraus gelernt hat. Er hat unseren Raad, dieses Thema, wirklich intensiv zu beachten... nicht angenommen. En gestern war das Fass übergelaufen. Es gibt einen alten Spruch. Der Kruik, der geht zum Brunnen, wie er bricht. Gestern ist er gebrochen. Hoppla. Ja, ik ik wil het voor. even vertalen, want, ja. uh, de kruik is zo vaak te water dat hij breekt... Gisteren is hij gebroken. Dat is een Duits gezegde waar uh, hun is over spreekt. Van Gaal heeft volgens de president... de adviezen van het bestuur consequent niet uitgevoerd. Al het trainingskamp in Qatar in de winter... is er overleg geweest over de situatie in München. Van Gaal sloeg alles in de wind. Uh, dat was dus al langer het probleem. Gisteren was de druppel uh, die de MRD te overlopen... vooral duidelijkheid. Doeman Kraft blunderde gisteren bij het doelpunt van Nürnberg. En daar gaat het om, hè? Ja, Het gaat om het vervangen van de keeper. Het plezier was weg, zegt hij ook nog. Ja. Het was een sprookje, dat zei hij geloof ik ook nog dat de hele selectie achter ja, Van Gaal bleef. Dat had. is een fabeltje. Nee, logischerwijs begint het natuurlijk aan het begin van het seizoen. Hè. Vorig jaar heeft Van Gaal natuurlijk wat dat betreft alle records gebroken... en alles gewonnen, behalve dan de Champions League finale. Wat er maar te winnen viel. Toch was het duidelijk dat er verdedigend wel wat versterking moest komen. En met name de positie van de doelman stond echt in discussie. Boet was de routinier. Daar is Van Gaal het seizoen ook mee begonnen. Er zijn geen... Eh, verdedigers gehaald, omdat vergaal het wel dacht te kunnen oplossen met het huidige bestand aan, uh, aan spelers. En in de winterstop, Tuller stellen de eerste helft van het seizoen, is heel duidelijk gezegd, we willen die nooit herhalen. Dat is de keeper van het Duitse elftal, de jonge gozer van Schalke 04, die moet komen. Nee, zei vergaal, ik ga kraft in het elftal zetten. Dat is een jonge jongen uit de eigen jeugdopleiding. Ja, en juist die kraft uh, heeft overigens hele goede wedstrijden gespeeld, maar heeft ook nog wel eens een keer een, een slippertje gemaakt. En dat mag op die leeftijd, maar niet bij Bayern München. En dat wordt hem nu natuurlijk uh, uh, na Gedragen. Ja, Plus als je dat als bestuur inderdaad... ook een stok zoekt om de natuurlijk, hond bij te slaan... dan is dit We natuurlijk... weten natuurlijk ook dat de relatie tussen Heunes en, uh, ja. en, en Vergaal... dat ging natuurlijk al niet. Die hebben over en weer met modder gegooid. En, ja, het was wachten op het juiste momenten. Met het gelijkspel tegen Nuremberg. lijkt alles vergooid te gaan worden. Want Bayern heeft de Champions League miljoenen nodig. Ja. En kan alleen via een derde plaats... maar kwalificatie voor de Champions League afdwingen. En dat is echt het, het, het, het maximaal haalbare. Ja, en dat ziet men nu ook dadelijk die droom in, uh, in, uh, in roken opgaan. Dus vandaar het ingrijpen. Maar teksten als... Uh, het, het, het, het, het, is, het was niet gezellig, het was niet leuk meer, het was niet plezierig meer. Nee. En dat moet weer terugkomen in deze... Dat doe je toch niet uh, zo openbaar? Nee, maar dat geeft wel aan hoe diep het zit. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk... Louis van Gaal heeft natuurlijk wat dat betreft... Uh, uh, Eigenwijsheid getoond. Daar zijn ze natuurlijk daar in de, in de voorstand in München niet zo van gediend. Roemenike heeft overigens verhaal nog wel een paar keer verdedigd. Maar Hunnis was er natuurlijk al heel snel klaar mee. Heeft zelf natuurlijk ook een gek stap gemaakt, uh, he, is weggegaan van het elftal. Mist waarschijnlijk toch ook wel dat contact. Maar had vanuit zijn huidige functie wel gehoopt invloed ja. te kunnen uitoefenen. Een ja, Vergaal heeft dat allemaal in de wind geslagen. En dan kun je natuurlijk met successen kun je dat nog camoufleren, Maar op het moment dat, dat, uh, ja, dat de successen uitblijven, dan hang je. En dat is, uh, dat is, uh, dat is, uh, dat is nu gebeurd. En de spelersgroep, ik geloof daar ook wel in, hoor. dat die spelersgroep... kijk, die, die wordt natuurlijk uiteindelijk helemaal uitgeperst. En misschien zit daar wel geen enkele rek meer in. Dat was uiteindelijk bij AZ ook uh, het geval toen hij van Gaal wegging. Tot slot, Andries Jonker neemt het over. Ja. Of niet verwacht dat hij met hem weg zou gaan? Nee, ik had verwacht dat hij solidair zou, uh, zou zijn. Maar ik heb begrepen dat uh, Andries Jonker sowieso van de week al te horen had gekregen... Dat hij, uh, dat hij zou blijven, mocht blijven bij Bayern München. Iets in de jeugdopleiding en de tweede elftal trainen. Nou ja, dan is het misschien wel logisch dat ze hem nu met de ervaren Herman Gerland... Uh, het seizoen af laten maken. En waarschijnlijk is er in hem... Toch iets meer vertrouwen nog dan in, uh, dan in uh, Louis van Gaal. Ja, Marcel Bout mag, uh, mag ook blijven als, uh, als Nederlandse trainer. De rest, en dan zeg ik even hoek. Rekkershoek. En er was nog een inspanningspsycholoog, dat is Van Dijk, meen ik. Die uh, moeten hun, uh, hun biezen pakken en vertrekken uit de München. Maar uh, Andries Jonker, het is voor hem een kans om jezelf onsterfelijk te maken. Want wij kennen hem natuurlijk alleen maar uit de Nederlandse competitie. Hij heeft het damesvoetbal gedaan. En hij staat er niet heel goed op in, twee. in Nederland, Willem II. Daar is het ook niet heel goed mee gegaan. Maar hij... Hij heeft wel de kans gekregen om het verhaal mee te gaan. En krijgt nu de kans van Bayern. En deze mensen hebben er verstand van. Dus die zullen wel er iets in zien. En ik wens hem het allerbeste toe. Ik hoop dat hij slaat. Ronald van der Geer, dankjewel. Na kwart voor elf, Tina Turner en David Bowie en tonight. Nights. Sport kort. Wereldkampioen Sebastian Vettel heeft ook de tweede Grand Prix in de Formule 1 gewonnen. Na de winst in Australië was de Duitse nu de snelste in Maleisië. De Brit Jensen Button werd tweede en de Duitse Nick, Heidveld, Nick Heifeld derde. Wilson Chabet heeft de 31e editie van de marathon van Rotterdam gewonnen. De Keniaan riep de ruim, liep de ruim 42 kilometer en 2 uur 5 minuten en 27 seconden. Koen Rijmakers werd beste Nederlander op de achtste plaats. Zijn doel was de Olympische limiet te lopen. Maar daar bleef hij ver boven. Ja, ik, ik heb nooit echt goed op het schema gezeten. Uiteindelijk uh, vallen ha alle hazen net iets eerder af. Dat is allemaal net jammer. Maar wat ik zeg. Uh... Als je zo ver boven die 2.10 loopt, dan zat het er vandaag niet in. Hilda Kibet liep wel een Olympische limiet. De Nederlandse werd tweede achter de Keniaanse Ongori. Het was heel jammer. Dat, uh, ik heb niet gewonnen, maar ik heb mijn beste gedaan. en uh, ja, Ik heb persoonlijk ook gelopen en ook limiet. Het is al heel goed voor mij. Bij de swimcup in Eindhoven heeft Marleen Veldhuis... op de 50 meter vrij een startbewijs voor de wereldkampioenschap in Shanghai gepakt... De zwemster is blij dat ze na doorzetten toch ook individueel naar China kan. Ik blijf niet zwemmen voor een vette plaats. Dus uh, ja, dan moet je natuurlijk wel bepaalde stappen zetten. En ik ben blij dat dat, uh, dat, dat er nu uitkomt. Job Kienhuis verbeterde dus zijn eigen Nederlands record op de 1500 meter met meer dan twee seconden. Vrijdag zwom Kienhuis ook al een Nederlands record op de 800 meter. En de volleyballers van Dynamo hebben voor de vierde keer op rij de nationale beker gewonnen. In de finale werd uh, Langhenkel volley met 3-0 verslagen. Een mooie troostprijs voor Dynamo-speler Sjoerd Hogendoorn. Ja, het is zeker een mooie prijs, maar uh, niet de mooiste van de twee. We hadden heel graag landskampioen willen worden, dat was het doel vooraf. Ook dat is zeg maar, het grote doel hadden we hadden. Ja, en dit is dan toch een mooie prijs om ook te pakken. Bij de vrouwen ging de bekertitel naar Weert. Sneek werd in drie sets verslagen. En de handballsters van de handbalacademie hebben de eerste wedstrijd... in de halve finales van de Europese Challenge Cup verloren. De Turkse tegenstanders waren met 33-32 te sterk. Uh, over een week is in Antalya de return. En Jeffrey Hellings is het wereldkampioenschap motocross begonnen met een podiumplaats. Hellings eindigde in de grote prijs van Bulgarije op de derde plaats in de MX2-klasse. Hij moest de Brits Searle en de Duitse Roxen voor laten gaan. Goed, dan gaan we naar het uh, veelrennen. De Rabo-wielerploeg won Parijs-Roubaix niet. Toch kon de ploeg terugkijken op een uh, goede koers. Maarten Tjalingi reed de hele dag uh, in de kop mee en werd uiteindelijk derde. En ook Lars Boom maakte indruk. De winnaar kwam uit België, Johan van Summeren. Zometeen Aard houdt hier in de studio over die koers. Maar eerst een reportage uit de koers van Steven Dalebout. Het is Johan van Summeren van Garmin die als eerste de wielenbaan in Roubaix opgedraaid komt. En ook deze editie van Parijs Roubaix wint. Voor voelde de stenen dat ik echt overschot had. En Jonathan zat te roepen van wachten tot de Carrefour te laten wachten. wachten. Dan nog gedraaid, tweede man, Drekker overgepakt. En ik denk dat ze redelijk moesten proberen. Maar daarachter komt het groepje met onder meer Chalingi en Cancellara aangereden. Cancellara wordt tweede en Chalingi sprint nog mooi naar de derde plek. Het zorgt voor een uitgelaten reactie. Ja! ja! die? Oh, dat is nee, uh, Johan die ging en uh, ik zat in derde wiel. Dus ik, uh, toen heb ik eerst die andere jongens geprobe ge geprobeerd te gebruiken om het gat dicht te laten uh, toen zag ik dat het niet lukte, dus toen moest ik zelf een gat dicht rijden. Ja, en Johan die bleef maar vers, versnellen en ik dacht dat hij wel eventjes zou consolideren, maar dat deed hij niet. Dus uh, ja, toen, toen dacht ik al van, uh, oei! En uh, ja, dat voelde ik op een gegeven moment ook in mijn benen. Ik heb natuurlijk ook de hele dag voorop gereden en dan, en dan merk je dat wel uh, op zo'n moment. Ik ga naar het podium. La ja, 3e place, Ruben Koer, venu des Pays Bas, ja. il porte les couleurs de l'équipe Rabobank. Ik ga gagné... nog even terug gaan op het moment jij uh, nou, vooruit rijdt met de groep. Um, Kanselaren houdt dan daarachter de, de benen stil. Omdat Huizov niet meewerkt. Hoe hoor je dat? Ik hoorde het niet. Mijn oortje deed niks meer. En, uh, dan hoorde ik wel iets, dan weer hoorde ik niks. Dus ik, ik, was gewoon, ik, ik wist dat hij zou komen. Dus ja, op een gegeven moment was ik zo kapot dat ik dacht van... Ja, het heeft ook geen zin om door te rijden. Want dan sta ik helemaal geparkeerd als ze langskomen. Dus ik kan, kan beter even wachten. En dan maar uh, gokken op de sprint, zeg maar. Maar je hebt helemaal niet geweten hoe dat erachter allemaal ging. Nee, want op een gegeven moment vroeg ik aan Nico: Nico, wat gebeurt er nou? Want er kwam wel we niks. Ik, ik, dacht, ik dacht namelijk al. Nou, als zes keer seistroken. En toen hoorde ik al: Ja, oh, die komt eraan, dit komt eraan. Het is gebeuren, zo gaat het gebeuren. En ik dacht: Nou ja, <lacht> wat zijn ze dan? Dus ja, er gebeurden iedere keer dingen die, die ik verwachtte, die gebeurden niet. Dus toen dacht ik: van, Oké. Okay, Laat ik nou maar gewoon zelf het initiatief blijven nemen. Want, want Nico bleef ook de hele tijd roepen. Wel blijven koersen, wel blijven koersen. Dus ja, dat heb ik gedaan. En uh, dan word je derde. Dat is mooi. Geweldig. Heb je nog gedacht. Um, nou, er kan wel iets heel geks gebeuren vandaag. Ja, toen we met z'n vieren wegreden, dacht ik van shit. Kijk nou dan. Ik rijd gewoon met, met, met, met vier man. Zeg maar voor het podium, de overwinning podium in Paris-Roubert. Ik denk ja, dat is gewoon bijna, bijna onwerkelijk, voelde het voor mij. Ook Lars Boom reed een meer dan puikenkoers. Als hij ook het velodroom opgedraaid komt, over de finish is gekomen... en vervolgens in de armen van Maarten Tjaolinghi valt... is het geluk bij Raboban compleet. Rabobank, Rabobank. Winnaar. Ja, ja, ja. aardig, kom maar mee. Eerst naar het midden. Hartstikke blij voor me. Hij rijdt al, de, al jaren heel erg hard. En, uh, ja, dan is hij super blij, uh, super blij voor omdat hij derde kan worden. Natuurlijk. Is het ook omdat hij een belangrijke schakel in deze groep is? Uh, hij, hij is wel een belangrijke jongen. Ja. Hij uh, kan heel hard werken. en Dat uh, werken wordt nu een keer beloond, denk ik. Een belangrijke dag dus voor Maarten, Chalingi Lars, Boom en ook voor de Rabobank ploeg. Nico Verhoeven, de ploegleider, wil nou niet meteen zeggen dat het voelt als winnen. Maar deze podiumplek is wel degelijk erg belangrijk. Ja, winnen zou nog iets anders zijn. Maar je staat wel met een trots gevoel natuurlijk dat je, ja, dat je toch op het podium bent gekomen in, in zo'n belangrijke wedstrijd. En is dan in de finale? Is van Summeren dan gewoon uh, beter? Nou ja, ik heb Maarten daar niet over gesproken, maar wat ik gezien heb is op het moment, ja, Van Zumberen pakt voorsprong en Maarten komt in zijn wiel. En eigenlijk komt hij er weer net niet bij, dus, uh, dus vervolgens blijft hij heel lang op 5, 12, 13 seconden rijden. Dus had hij uh, direct in zijn wiel kunnen zitten, dan denk ik dat hij hem er niet uitgereden had. We hebben het alleen nog maar over Chalingi gehad. Um, Lars Boom, heeft hij ook een, uh, nou ja, een nieuw hoofdstuk aan zijn carrière vandaag toegevoegd? Nee, ik denk, misschien kun je zeggen een hoofdstuk afgesloten. Dat hij uh, dus niet boven de 200 uh, kilometer uh, mee kan doen met de beste. Nou, dat bedoelde ik ja. Nou, uh, ja ik, ik zeg het anders, maar het is maar net hoe je het uitlegt. Maar heeft, dat, in elk geval dat, uh, dat hoofdstuk heeft hij dat hoofdstuk afgesloten. En het nieuwe hoofdstuk is dat hij dat wel kan. Dus uh, dit was toch een koers van 260 waarvan ze toch een behoorlijke finale hebben gereden. De renners waren allemaal behoorlijk uh, kapot. Dus als hij dan nog op in de finale een van de betere was... dan uh, dat geeft aan dat hij aan dat hij wel een paar stappen gezet heeft. Oh, het voelt mij wel heel erg goed, denk ik. Wat ik al zeg, het is jammer dat je die groep van, van Summer moet laten rijden. Wat uiteindelijk de winnaar is. En ik weet, ik weet natuurlijk niet hoe de koers daarna loopt. Maar uh, ja, het, uh, het had wel een mooiere dag kunnen zijn. Ik was nu in één de plek, maar waar ik heel tevreden mee ben overigens. Hè. Wat ik leuk vind om te zien is dat het, uh, de andere je ploegmaats bij de Rauwbank, dat je allemaal enorm gunnen. Ja, ja ik ben denk ik uh, gewoon iemand die, die, die voorop staat in, in wat er moet gebeuren in de ploeg. En, uh, je mag gewoon zeggen dat jij daar een belangrijke rol in hebt. Nou ja, goed. Ja, ik, ik vind het gewoon leuk om te doen en uh, ja, ik hoop dat die jongens dat waarderen. En uh, nou, ja, Ik vind het ook heel leuk om ons om, om zo een keertje mee te maken en ik, ik ben heel blij dat ze het, dat ze het leuk vinden. Dat ja, maar, ze me gunnen. Maarten Aard Vierhouten, oud-huurrenner. Uh, wat voor jongen is die Tjallingi? Ja, super gast. Ik, uh, hij is prof geworden bij Skill Shimano. Samen met, met mijn overstap zeg maar, van het team Lotto af. Um, waar het allemaal weer begon met Skill een Nieuwe Nederlandse ploeg erbij. En Maarten was daar gelijk, uh, ja, kom we gaan eraan beginnen. Hè? Hmm. We gaan van we gaan we start. Ik kwam van de mountainbike af. Dat had zes, zeven jaar gedaan. Was er wel een beetje klaar mee. En wou weg willen rennen worden op uh, 27, jaar, 28 jaar leeftijd. En dat is hij ook gaan doen. We wonnen dat eerste jaar met Maarten. En we gewoon de Ronde van België in algemeen klassement. Voor de ja. Tombonus en alles. Hij kwam ineens binnen en iedereen dacht: van, Hé, wat is dat voor gast? gast? Nou, iedere dag dachten ze wel: van we gaan, vandaag gaan we eraf rijden. Of vandaag gaan we dit. Of vandaag zal hij het wel niet stand houden. En uiteindelijk wint hij de Ronde van België. En daar is hij zijn, zijn setje in een wegwielrennen eigenlijk mee begonnen. Ja. Vier jaar geleden en nu staat hij hier op het podium. En ik heb het allemaal live kunnen zien en meemaken. Ik stond daar ook in het stadion. Het was geweldig. Kippenvel. Ja, absoluut kippenvel. Ja. Rillingen van onder te boven. Ja, maar als je dit zo hoort, dan heb je de indruk dat het een jongen is die heel erg geliefd is bij het hele team, bij iedereen. Omdat ja, het hem gegund wordt. Ja, heeft een jaar na nou, twee jaar skill, één jaar lotto bij de Belgen. Nou, dan daar niet uh, zijn ei in kwijt. Uh, dat is ook een beetje wat, wat, wat, wat wel eens vaker ligt, uh, moeilijk ligt met Belgen en Nederland. Nederland zegt wat hij denkt, Belg denkt van alles en hij zegt het niet. En dat, uh, dat brak maar Maarten ook uiteindelijk wel op. Een eerste jaar raadbank verliep ook heel stroef, want uh, Maarten zei wederom wat hij dacht. En daar moesten ze even aan wennen. En heel langzaam merkten ze ook wel dat, hij, dat zijn kwaliteiten wel degelijk daar ook lagen. En hij toch een beetje de rol van wegkapitein kon, uh, kon op zich uh, dorsten nemen, initiatief nemen, risico's nemen. En dat heeft hij nu uh, in het tweede jaar heel erg uh, vorig jaar in de Giro geweldig gedaan met mensen of ja. met overwinning, waar hij echt de stiel van de motor was. En dat blijft maar doorrollen nu. En nu blijft hij ook iedereen. Accepteert hem op, ja. op zijn manier. En dat ja. is denk ik heel belangrijk. We hebben het nu over hem alsof hij gewonnen heeft, maar dat is niet zo. Nee, maar, we, we, we, we, maar zo voelt het misschien wel voor de Raboploeg, toch? We moeten wel lang terug hoor. Voor een Nederlander podium, prijs ja. Een koers waar we toch altijd wel meedoen. Maar dan het podium nog net uit het zicht verdwijnt. En dat, uh, nu staat hij daar gewoon. En ja, leuke bijeenkomstigheid dat uh, de Nederlandse juniorenselectie... vandaag ook aanwezig was. En ook uh, Maarten, Maarten van Trijp in dit geval, uh, ook op de derde plaats. Dus er zit ook nog wat aan te komen van beneden af. Dus ja, dat, is, dat is ook ja, leuk. Ja. Twee Nederlanders op podium prijsgebeer vandaag. Ja. Ja. Ja, je kent ze goed, hè, de junioren. Ja, gelukkig wel. Ja, ja, als boscoot. <laughs> ja. uh, uh, Johans van Summeren, de winnaar, die ken je ook. Ja, summy. Uh, summy noem je, want uh, je hebt met hem gereden. Summy, typisch, uh, eigenlijk vergelijkbaar met Maarten Jelling, Een jongen die altijd alles uh, doet. Klaarstaat. Gatendichtheid. Rijd, op rijdt voor de sprinters, op rijdt voor de bergop mensen. En Eigenlijk in februari al met Hussoft op pad was om prijs Robert te verkennen. Met Dat hebben ze twee, drie keer gedaan samen. Samen met Peter van Pederchem in de auto, die er aangetrokken is in de ploeg. Die is voor twee maanden in de ploeg gekomen voor de voorjaarsklassiekers... om extra ondersteuning, om zijn ervaring en expertise aan de ploeg te geven. Aan Hussoft, om van Summeren nog extra duidelijker neer te zetten. En blijkbaar is er toch iets goed gegaan. Want uh, ze waren met vier man uh, vertegenwoordiger in de voorste groep. Met Hussoft ja. erachter... Uh, ja, een lange kopgroep die stand houdt. En dan een hele sterke jongen, Johan van Summer En ook een hele sterke Charlene. Hij, sterk hij reed weg op zijn kanselara's, uh, zei ik vanmiddag hier op de, op de redactie. Kun je kan je daar iets bij voorstellen? Ja, het is, is, is, is een strook van 1700 meter. Als je daar op het randje zit van stuk zitten... waar iedereen tegenaan hangt en je kunt dan nog een tandje bijschakelen... Je zag het en iedereen, iedereen zag het. Wist dat hij moest aanzetten. Probeerde het ook. Op alle, die zat op 4 meter. Chalingi zat op 4 meter van Summer. En Summer rijdt gewoon heel langzaam, metertje bij metertje bij hem weg. Ja. Is dat ook dezelfde Klaar. plek waar Cancellara vorig jaar min of meer uh, zijn slag sloeg? Ja, dat was al iets eerder. dat eerder de, al? De, Dat was al eerder. Maar het jaar daarvoor wel. Ja. <laughs> het, is, het is wel een hele beruchte strook waar... Ja, waarmee hij geen uh, andere favorieten laat staan. Heeft het in zijn voordeel, uh, was het in zijn voordeel dat het droog was, stoffig uh, was in plaats van nat? Of N maakt dat niet zo heel veel uit? Nou, in dit geval niet zoveel. Als je zag uh, de, de kopgroep die vooruit was... het waren allemaal ontzettend sterke knoesten. Elminger, Krikker Rast, Maarten Jalingi, van Summeren. Allemaal jongens die altijd alles kastanjes uit vuur halen voor de kopmannen. Die hm. nu zelf mochten gaan en dat dus ook gewoon op hun eigen manier deden. En daarom hm. werd het gat ook nooit echt goed gedicht. Dus het bleef altijd maar... op een uh, ja, fatsoenlijke voorsprong. En dan, dan heb je het dus als favoriet... Erg moeilijk erachter. Maar wat zijn, pardon, wat zijn uh, overwinning nog meer glans geeft... is, is dat hij met een lekker band reed, het laatste stuk. Of nou, een, een leeglopende band, zo moet ik het misschien zeggen. Ja. Scheelt dat dan wel of je op nat uh, wegdek rijdt of niet? Ja, dan wel natuurlijk. De die, die zit vastgelijmd op de velg. Dus die, die, die begint te wringen op een gegeven moment. En je moet alleen maar hopen dat hij ontzettend goed vast zit. En dat de mechanieker ontzettend goed zijn werk gedaan heeft. En dat hij blijft liggen, die band. En vooral het stadium inrijden... Het zag er allemaal heel knullig uit een beetje. Maar door de ovatie en de mensen en de atmosfeer, het was, het was geweldig. De adrenaline. Valt het niet zo op. En als je dan achteraf hoort van dat en je gaat de beelden terugkijken, dan denk je ja. Ah, want je rijdt daar met een bijna op je vellig band uh, stadion binnen. Dat, dat was, voel je, dus, je dat toch wel? Als renner voel je dat, mag ik eigenlijk? Ja, aangeven, is een toch? schuine baan. Dus net of je, als je in een auto wegdrift in een bocht. Dat voel je alleen maar, constant dus. Oh, wat zou hij in angst gezeten hebben, ja. die ja. laatste ronde. Hij <laughs> heeft niet helemaal op zijn gemak gereden. Nee. Goede genade. Ja. Ja. Maar goed, uh, terechte winnaar. Een, een onverwachte winnaar, daar zeker, hè? Onverwachte winnaar. en Wel een winnaar die al uh, denk twee, drie keer in de top 10 heeft gereden in parijs -Roubet. Dus het is dus niet iemand die zomaar te lucht kan vallen. Maar in principe, parijs reed om door de wereldkampioen, bij te staan in zijn missie om, om deze koers te winnen. En ja, de rollen waren even opgedraaid. Die moeten we het belaten, dankjewel. Uit Vierhouten, want we gaan nog even naar het buitenlands voetbal kijken. Uh, vlak voor tijd staat het bij Valencia tegen Villarreal. Volgens mij is het al afgelopen. De tegenstander van FC Twente 5-0 voor Valencia. De andere uitslagen. Atletico Madrid tegen Sociedad 3-0. Gijon Osasuna 1-0. Santander Levante 1-1. Hercles tegen Espanyol 0-0. En Malaga Deportivo La Coruña ook 0-0. Aan kop Barcelona 84 uit 31. Real Madrid 76 uit 31. Uh, en Valencia komt op 60 uit 31 en Villarreal op 54 uit 31. In Italië Fiorentina tegen AC Milan 1-2, doelpunt van Seedorf. Kort voor tijd, rode kaart voor Ibrahimovic. Milan aan kop met 68 punten, daarachter Napoli met 65 en Inter staat op de derde plaats met 63 punten. In Duitsland Leverkusen tegen St. Pauli 2-1. Belangrijk, eh, belangrijke overwinning met het oog op rechtstreekse plaatsing voor de Champions League. En misschien nog wel het kampioenschap. Dortmund eerste met 66, Leverkusen 61, Hannover 53 en Bayern München heeft er 51. De playoffs in België. Brugge-Anderleg 3-0 en Luik Genk 2-1. Genk eerste, anderleg tweede, Clubbrugge derde... en Standaard staat daar vierde. Het blijft hartstikke spannend. Dit was het. Zometeen John Janssen van Galen in Met het Oog op Morgen. Ik wens u een fijne avond. Ongelooflijk maar!